Advocaat, kantoor Flywheel, van en Flywheel. Nee, meester Flywheel is er nog niet. En de twee andere meesters ook niet, tegen. Nog in de rechtszaal, hè? Ja, dank u. Antselkate kan door Flywheel, Schuister en Flywheel. Welke Flywheel wilt u spreken? Nee, die is nog in de rechtzaal. Verwacht hem zo, ja. Hey. Goedemorgen, meneer Flywheel. Hoezo goed?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 ...en daarvoor wacht ik u op twee uur terug met de lunchpakketten. Neem voor mij maar een hamburger mee. Ik ben... Ik ben bang dat dat niet haal. En waarom niet? Hamburg? Dan moet ik eerst een paspoort zien te krijgen en daarna... Weet u doen. wat u kunt krijgen, Een dubbele longontsteking. Wat moet ik als alleenstaande vrijgezel naar met de dubbele? <lacht> dat het om loon gaat, ben je wel minder gel. Zorg er eerst maar eens dat u in onze firma uw partijtje mee kunt blazen. Dat recht. Ik ben al vijftien jaar muzikant. Kijk aan!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 Dan nou zeg, laten we een ruzie te maken over het slijt der aarde. Hè? Luister, ik heb u tien dollar per week geboden. Ik verhoog mijn aanbod. Nog één keer met één dollar. Negen, twee, acht, drie, zeven, vier, bingo. Laat de kaart dan eens zien. Ja, draait? Alle cijfertjes afgekruist. Ja. Meneer Ravelli, van harte gefeliciteerd. U hebt de hoofdprijs gewonnen. En wat mag het dan, wel zij? Voortaan wordt u door mij getutorieerd. Ik voel het meteen bij het staan. Dit is mijn geluksdag. En de mijne. Vanaf het moment dat u hier binnenkwam. Maakt u dat gelukkig? Nee, maar het idee dat u ooit weer eens weggaat. Wat <lacht> <Tot> een geluk. <lacht>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 Maar ik hoor van een vriend dat u een bijzonder bekwaam advocaat bent. Oh ja? En nu maar denken dat u een vriend hebt. <laughs> maar goed, als u zo gaat u zitten, meneer... Jones. Uh, Edgar C. Jones. In een beetje serie heten ze Bergerac. Of Van Bergen Henegouwen. Maar in mijn programma heten ze Jones. Rookt u sigaren, meneer Jones? Nou, bijzonder graag. Laten we er dan maar eentje opsteken. Weet ze toch wel bruin, mag ik hopen. <laughs> nou, om u de waarheid te zeggen, nee. Nou, laat ze dan even halen, Kerel.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 Hier zouden we wat aan kunnen hebben, heet de bliksem. Maar meneer hier. dat is een kookboek. Nou hè, 800 bladzijden met kleurenfoto's. Maar is ook geen gerecht, ik bedoel, ik wil voor het gerecht. Mijn vrouw, ons huwelijk dat op een doodspoor zit. Dat nog niet. Het spoorboekje. Ah. Heb ik ook, gaan we de spoorwegen aanklagen. Heb ook veel meer geld dan uw vrouw. ...komen waarschijnlijk ook niet in aanmerking voor alimentatie. Meneer Flywin! Ja? Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Ik ben naar uw bureau gestapt omdat we me heb laten overreden door... Kijk, door... kijk, kijk, kijk. Nu begint het op een echte rechtszaak te lijken. Ik noteer. Door welke trein bent u overreden? Ik ben het spoorpijster. Juist, bijster. Heel verdacht plaatsje. <lacht> Heeft u nog enig idee waar het ligt? Ik weet het niet meer. Ja, als u ook alles zoek maakt...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 Dinsdag haal ik uw vrouw bij u weg en woest... Ja, oh, Voor u nog altijd dokter, Flywheel. Ja, steek uw tong nog eens even uit. Juist, en komt u er dan aanstaande maandag terug. Zou u nou niet liever uw assistent binnenroepen? Ik moet de mijn vrouw toch nog beschrijven en zo. Ja, als u er zo over denkt, dan moet u het ook zelf maar berekenen. Raveli, Raveli, Miss Dimple, wilt u meneer Raveli even wakker maken? Miss Miss Dimple? Ach, meneer Jones, zou u even naar hiernaast willen lopen? Miss Dimpel wakker maken en de wekker op negen uur zetten?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 Er komt er geloof ik net weer een binnen. Hoe gaat het met u, meneer Jones? Hoe gaat het met u, Miss Dimple? Morgen, meneer Flywheel, wat mijn scheiding betreft. Ja hoor, daar gaan we weer. Nou, moet je even naar me luisteren, Jones. Zou jij niet veel liever een kaarsje voor het jaarlijkse brandweerbal willen kopen? Ik heb er nog precies één. Eén voor 10 dollar. En die mag jij voor 5 dollar van me hebben. Nou? Ja, maar. Dit is een kaartje van vorig ja, jaar, weet ik. Maar die show was veel beter dan die van dit jaar. <lacht>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 Oh my god.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 Uit het kantoor, Flywheel, Sjaars, Run Flywheel. Oh. Dag, schat. Ik zat net aan je te denken. Oh, ik heb nou even geen tape meer voor je hoor. Mijn baas komt er net aan. Ja, drie. Een, een hele goeie morgen, meneer Flywheel. Een hele goeie morgen, Ja, hoor. Het regent in één stuk. De dakgoot lekt. Ik heb een gat in mijn zool. Mevrouw een gat in de hand. En u zegt een hele goeie morgen. <lacht> en waarom doet u zo uitgelaten?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 En, en die knaap is pas tien. Kunt u nagaan. Uh, zo is het er genoeg. De heer Flywheel. Wanneer komt hij? Heb ik een tegenvraag. De heer Scrooge. Wanneer gaat hij? Het is toch ongehoord? Ja, Daar heb je toch... niets van terug, hè? Hier, hier is er nog één. Een. Noem eens een schuttingwoord van drie letters. Geeft u het op? hè? He? Kip. Kip? Ja, dat is drie letters. Ja, maar dat is toch geen schuttingwoord? Oh, nee? Nou, in de letters wel. <lacht>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 Maar met een trap en een. En dan ook nog een kluis. Oh. Vol met dollars kolsuis. wel niet wat zing jij daar nou? Home sweet home, baas. Heel verschrikkelijk, weet je dat? Dus dat is net als mijn huis. Stop onmiddellijk met dat kabaal. Dat is geen kabaal, baas, dat zingen. Nou, als dat zingen is, mag dan maar liever kabaal. Trouwens, waarom zou jij zingen? Om de tijd te doden. Nou, daar heb je daar inderdaad een doeltreffend wapen voor gevonden. Vertel eens.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 Waar is je vrouw op dit moment? Thuis. En hoe weet jij dat zo zeker? Omdat ik haar schoen aan heb. <lacht> Wie wilde nog een advocaat? Advocaat in de APD. Leg een pers op een katje, mevrouw. Zo goed als die hoor. Bijna nog iets gebruikt. U misschien, meneer? Wilt u een advocaat? Ja, ik wil geen advocaat. Wie zal dat dan misschien? Ja, rust. Zorgen wij voor meneer? Ik heb een advocaat. Ja, maar gij me dan, man? Ik heb niks aan een advocaat. Dat ik wil niks bij voetbal een klant vinden. Wat is dat dan voor een raar spel je man? Dat er we gaan de politie dat... Aha, U wilt me aanvragen. Het proces beginnen. Maar dan ben niet een goede advocaat voor u. Ah, man. Agent! Agenten, zult u we van deze schermelen verlossen, de man valt wel last. Hey vriend, ophouden en wegwezen. pak je biezen. Ik mag de biezen niet pakken, agent. We hebben een huursgroep. Rustig gewoon nou hè. Ik ga er voorlopig van nog vanuit dat je niet moet willen moeilijkheden staan te zoeken. Ja, maar die zoeken ik nu juist wel. Oh, meneer is een lolbroek, een pretzok, een grapjas. Hé, hey, maar dat zijn elementen, elementen ik, natuurlijk, de baas, de heer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 Afrokaatje te koop? Wie wil er wel een afrokaatje, hè? Is er nog iemand die ruzie zoekt, Nog iemand met een ongeluk? Een mooi wegongeluk. Hé, hey, meneer, heeft u er een ongeluk gehad? Oh, we staan natuurlijk door afskallen, man. Laat maar, laat maar. We zorgen zelf wel voor een ongeluk. Gaat ik maar in een klein hoekje zitten. Paard ah, ah. en wagen. Nou, geef het de eerste de beste voorbijganger En zet... ...zodat u onder de wielen komt. ...hebben we een ongeluk en het was. Ja. Ja, wie mij die zet. Mij, ik, Waldorf, die flywiel, een argeloze omstander. Nou ja, min of meer argeloos dan. Als ik het niet dacht, ja hoor, het zou Ravelli niet wezen. Zeg, waarom gaf je mij die duw?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 kunnen wij de scheiding aanvragen? Ah, wat dacht u van een goede ondergrond? Hè? Nee. Ja, dan kunt u daar tabaksplanten optelen. En van dit tabak die dat oplevert, maakt u cheque. cheque? Hè? En met die cheque kunt u ons dan betalen. <lacht> uh, wij zorgen ervoor dat, dat u een rook opgaat... ...zodat uw huwelijk tenminste niet voor niks te mis is ingegaan. Uh, ziet u nou hoe nuttig u begint te worden voor deze samenleving? Nee, ja. Ik snap niet dat uw man van zo'n vrouw af wil, zeg. Misschien moet ik eens met hem gaan praten. Waar kan ik hem vinden? Wie?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 Hij is heel erg rijk hè? Dus hij neemt me zo af en toe in zijn zaakje aan. Maar hij zal mij toch wel willen ontvangen? Ik weet het niet, hoor. Zo, so, we zijn er. Nee, niet hier de deur daarnaast. Flywheel scheisteren. Als u hier even wacht, dan ga ik kijken of meneer we Flywheel u ontvangen. Ja, als u maar opschiet. Ik pompel van verlangen. Even wachten en uh, niet weglopen, hoor. <middels>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 En doet dat breinwerk voor uw bureau. Oké, okay, Ravelli, laat meneer maar binnenkomen. Het is gelukt, u mag binnenkomen. Fijn. Mm. Dankjewel. En dat is dus mijn baas, meneer Flywheel. Baas en in klant, de heer Scotch. Zo, dus u bent de heer Flywheel. Dat heeft u me vanmorgen ook al gevraagd. Erg origineel bent u niet. Juist, meneer Flywheel. En dan moet u goed naar mij luisteren, meneer Flywheel.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 Doe er een pakje boter bij. Hey, uh, hoort u dat, meneer Scroets? Ja. Iedereen wil mijn nee, baas inhuren, hè? Zelfs de machtigste multinationals ja. van dit land. Ik moet geen maatregelen. Ik vond hem lastig over zo'n simpel ja. huurtje. Uh, uh, Misschien uh, uh, was uh, ik nee. wat overijverig Jure, met mijn drekkementen. Luister nou, Jurgens. Ik zou je aanbod geen moment in overweging nemen... waar het niet dat ik tot over mijn oren verliefd ben op je vrouw. Uh, gegeven dat feit ben ik bereid om erover na te denken. Laat ik dit met je afspreken, hè? Ik zal er een nachtje over slapen...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 Ah, uh, nou wij, Ravelli. Ja, baas. Volgens de laatste statistieken wonen er in deze stad pakweg zo'n 8 miljoen mensen. 2 miljoen daarvan komen dagelijks door deze straat langs dit kantoor. En uit die 2 miljoen mensen pik jij uitgerekend onze huisbaas... ...en brengt die hier bij mij als klant op kantoor.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 De man van de wasserij wil voortaan cash geld zien. Boter bij de vis. Boter bij de vis, hè? Nou, meneer simpel stuur de man een pakje margarine... en zeg hem dat hij dat eens in een aquarium moet gooien. Stuur me wasgoed, voort maar naar mijn vrouw... want ik hoor ze het heerlijk vindt om de vuile was buiten te hangen. Goed, meneer Flywheel. Apropos, hoe ging het vandaag in de rechtzaal? Prima, meneer simpel, prima. Ach, een cliënt is er mooi van afgekomen. Waar vanaf? Van de straat. Zes maanden onvoorwaardelijk. Dinnen! Hallo, baas.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 ...de ontdekkingsreiziger? Jeetje. En hoe gaat het uh, met Antirosa? Ja, volgens mij wordt het hoog tijd voor een hartversterkers. Blijf op uit de Rale, Je kent je klassieken niet. Ik heb nooit een school gezeten. Hoe zou ik dan moeten weten of ik in een klassieke zaten? Miss Dimple, stuur die rekening naar Captain John Smith... ...per adres Antirosa. K Captain, heeft u toevallig een postzegel bij u? En dat ja. zou mooi zijn, baas. Dan roep ik hem niet met de sjouwen. Stuur hem over de postenhuis. naar huis. Meneer Flywin...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 Ik wordt weer eens wat namen van familieleden. Dus sla ik twee vliegen in één klappen. Kutte, als ik dat testament voor u heb verbeterd, dan blijft u klappen. Mooi, mooi, mooi. Dan begin ik nu met voorlezen. Ja. Ik, John Smith, in het volle bezit van mijn geestelijk vermogen. Geestelijk vermogen? Oh, dat is het eerste dat eruit moet. Ah. Het komt goed uit, baas, wat kan ik wel gebruiken? Wat kan jij gebruiken? Vermogen. Zou ik verder mogen? Ja, maar... Mooi. natuurlijk.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 En het is zo'n goede naam, Sarah. Oh, is dat nou allemaal wel eerlijk tegenover dat aardige zilvergrijze dameetje ...dat haar hele leven in dienst heeft gesteld van die ene obsessie? Hoe krijg ik het geld van de ketten in handen? Nee, ketten, dat kunt u niet menen. Mijn vrijwillig. deze zienswijze is heel verrassend. Ja, ik zei het u toch. Je moet het allemaal door de ogen van een wijze zien, hè. Neem nou dat miljoen.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 We zullen de oude Smeerlap eerlijk delen, hè? Een half miljoen voor de Flywheel Stichting... ...ter bevordering van de belangen van Flywheel... ...en een half miljoen voor de Ravelli Stichting... ...ter bevordering van de belangen van uh, Flywheel. Ja, ik, word, ik word helemaal blij van binnen. Omdat u mee bent is de buitenkier. ...misschien ja, maar, maar, mag maar, maar, ik hè. ook nog wat zeggen. Ja, maar, ja, ja. natuurlijk. Stil, Ravelli. De, de captain mag zijn woordje doen. Meneer Flywheel. Ja, dan heb je het nou, hè? <laughs> ik zei dat u een woordje mocht doen... ...en meneer Flywheel, dat zijn twee woorden...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 twee huizen en een boot en drie auto's... ...en dan vraagt zich grap... ...Wil-I? Nou, goed hoor... ...we gaan het hem vragen... ...hoe heet hij precies? Wil-I? Zijn naam is Wil-I? Wil-I, sprit... voetballer... ...hij speelt recht buiten... ...buiten? Nou, volgens mij loopt hij binnen... <lacht> ...U begrijpt het niet... Daar. ...misschien was ik ook niet helder genoeg... ...glashelder, meneer ik kijk, dwars door u heen... <lacht> ...en dan zie ik dat het toch niet echt uw bedoeling is... mal al die bezitting aan uw broer te schenken...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 Het huis! Is... Oké, okay, baas. Ik neem het huis af. Jij? Dacht, dacht je dat ik het zo leuk vond in dit stinkrot? Begrepen, baas. U neemt het huis ik de drie auto's. Maar, Ravelli, ik wens ja, ja, je, je, je, je, je buiten, maar, maar, maar. Hou je buiten, schrik. Oh, hou je ja. buiten. Ik kreeg ja. mijn eigen zaakjes wel. Ravelli, Wat moet jij hebben voor een van de drie auto's? Ja, sorry, baas, maar ik verkoop niet. Die waren er al honderden jaren in de familie. Ja, luister, luister, Ravelli. Ik geef jou de villa, de Kalverstraat. Neu de Utrecht en de Patriollestraat twee stations voor die wagen. Ja, ik ga toch liever de gevangenis zitten. Plus het telefoonnummer van mijn vriendin. Ja, wat moet ik daar nou mee? Iedere keer dat het haar bel krijgt, ik u aan de lijn. Heren, heren, heren, het treft me pijnlijk dat u op geen enkele manier rekening wens te houden met mijn volgers en mensen. Sorry, sorry, kapitein maar u hebt zo gelijk. Als ik eens ah, ah, ah, even hier wil tekenen, dan ah, ah, ah, ah, ah, ah. ja, komt alles voor mekaar. <laughs> en mochten er nog moeilijkheden zijn, dan kunt u me iedere dag op kantoor of thuis bereiken. Ik ben s'avonds altijd thuis, <laughs> behalve op donderdag. Waar hangt u op donderdagavond Af uit, baas? Dan heeft ons dienstmeisje de vrije avond, dus dan ben ik altijd bij haar thuis. <laughs> Niet zo hard, was. We zijn al op Long Island. Het huis van Captain Smith moet hier graag bij zijn. Neem een beetje gas terug. Gas terug, neem me. Een beetje sportieve graag, ja? Een race, een race. En ik denk toch niet dat ik die motorijen achter ons wil laten winnen? Is het wel? <laughs> pas nu op met die Lantarenbouw, Ja, doe jij dat, maar, Mareveli. Ik heb maandag nodig met stuur. Ja, maar, maar, pas op de Lantarenbouw. Ja. Hey! Ravelli, waar ben je nou? Hier, baas! Ik hou op die lantaarnpauw! Ik je heb je gezegd erop te passen! Niet eraan te gaan hangen! Kom om in, naar beneden! Wat een haast, heren, wat een haast! Waar is de brand? Geen idee-agent, we zijn hier op mijn net. Ja, ja! Nou, dit gaat een hoop centjes kosten! Nou, we lopen, hadden we niet op geld gebed! Weet u wel dat u midden in de stad 120 km per uur reed? Ja, dat kan niet eens, agenten. We hebben hier nog opgelegd. Dat kan niet eens. Een uur geleden zaten we nog thuis. We hebben onze auto hoog aan het kwartier geleden gestolen. Wat heb ik nog meer op mijn lijstje staan? Jullie zaten aan de verkeerde kant van de weg. Ja, dwars door een schutting. Een lantaarnpaal vernield.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 En ik weet ook wie u bent. Nee, mij hou je niet voor het lapje. U bent tante Sarah. Meneer, u bent krankzinnig. Ik, nee hoor. Mijn baas, die wordt krankzinnig als ik die vluchte deur voor hem open doe. James, wat moeten mijn gasten hier niet van denken ondernemen? Volg haar, meneer. Nee. Eclipseer mijn waarde. Ravelli, aangenaam. Ik bedoel, maak je uit de voeten. Ja, scheer je weg, fort, weg. Uit! Uit! Met jou? Dank je, feestelijk. Nee, met haar, dat zie ik dat weer wel zitten. Hé, oh. hey baby, jij en ik een avondje aan de rol. Hij hey, lekker lokken. James, Ik kan het niet langer aan. Doe Jij de deur open en zie je eruit. Zeker volgaardig, mijnheer. En zeg, waar zit die luis van Arabelly? Oh! Oeh! Maar dit is een aardige bedoeling. Ja, een hele bedoeling, baas. Je kunt die hier nou wel eens bestaan. Ze hebben allemaal last van keelontsteking. Al, al hadden ze last van acute post depressies. Dat geeft jou toch niet het recht om een heer te laten wachten op de stoep van wat praktisch zijn residentie is. O oh jee, is dat besmettelijk. Residentie, mijn huis. Oelewappen. Mijn huis. Zeg, probeert u mij voor het lapje te houden. Ach, ah, zo wisten wij mijn mevrouwtje. Natuurlijk is het niet zijn huis. De huis is van mij, begrijpt u wel. Ja, zonder mij zou hij die ouwe smeerlap nooit ontmoet hebben. Oude smeerlap? Ja. Yes.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 neem alleen al die oude schilderijen daar aan de muurs walgeluk walgeluk meesterwerken stuk voor stuk oh. die zijn meer dan 200 jaar oud. dat nou kan je wel zien ook zeg. <lacht> 200 jaar oud is nog houden dan maar regenjas. ga <lacht> wel die oude troep even van de muur en hang mijn jassen ervoor in de plaats. neem met uw handen van die schilderijen af.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 Whisky voor mij en ijs voor een verlies. Ja, maar dat. Dat is. Jij toch niet dat ik dit allemaal maar accepteer? toch niet, mevrouwtje. Want u komt er helemaal niet meer in voor. Oh. Luister, ik begin te lezen, hè? Ik, Captain John Smith. Bij mijn advocaat bekend. Onder de naam oude Smeerlap. Op de leeftijd <nus> van 68 jaar.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 En dat vertelt u ons nu pas? Ja, maar ik wilde dat toch steeds al zeggen, maar u gaf me geen kans. Ja, begrijp het. U dacht kon een beetje pret maken de kosten van die twee, hè? Nou, mevrouw, dat treft u het toch niet, hoor. Ik ben vocatie, u, en ik zal u mijn tijd in rekening moeten brengen, vrees ik. Morgen stuur ik u een nota, in bedragen van één dollar. En ik dan, baas? Kost mijn tijd geen geld? U hoort mijn assistent, mevrouw, en de man is volkomen gelijk. Ik zal mijn rekening met vijftig cent verlagen. <middels>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 Hallo, baas. En hoe staan de zaken? Zit niet mee, oh. Ravelli. Zeker als jij ons hier ook nog een beetje van het werk komt houden. Maar wat doe je trouwens hier? Kan je toch gezegd om straat te gaan rondkijken naar Captain Smith? Dat weet ik wel baas, maar het regent buiten. Stiekem laat laten regenen. Ja, hè? Wacht ik hier binnen, maar eens even tot het er weer eerlijk aan toe gaat. Nou is de markt wel vol, Ravelli. Je bent ontslagen. Daaruit. En laat ik je gezicht je nooit meer zien. Ga maar ergens anders de handdoeken vuil maken. Miss schapt zijn naam van de loonlijst.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 Ik maak die onschuldige geluidje altijd. Captain Smith. <tie> captain Smith. Captain Smith. Laat het niet. Laat met de captain. Ja hoor, dat is hem gezond en wel mag ik hopen. Oh, maar dat is er wel wel iets aan te doen. We verliezen hem niet meer uit het oog en dan zullen we hem wel eens stevig gaan verzorgen. Dames en heren. Span u niet de velling, captain. Ga maar lekker zitten. Nee, nee, nee, nee, wil ik niet die stoel. Deze hier, hè? Huh? Bij het open raam. <lacht> Zo, dat is alles te beter, hè? Meneer Smith? Gezondheid, <tie> ja. Ja, het is een beetje frisjes hier. Ik ben bang dat ik <lacht> La <-lally. Vasje> een kou ga vatten. Precies! Halleluja! Vast Vastje hem? zet dat andere raam ook. Nee, nee, nee, nee. U zou de ramen beter dicht kunnen doen. Het regent buiten. Ja, buiten. U denkt toch niet dat het ophoudt met regenen... ...en je dan alleen nog hier binnen de ramen dicht te doen? Meneer Flywheel, nog even over het nieuwe testament... ...dat u voor mij gemaakt maken. Ja, goed, hè. Dat zou gaan even gelisten verbeterd hebben. Ja. hebben. <lacht> en het gaat in het bijzonder om het midden... <lacht> Ach, jij, hebben we niet gezien. Miss Dimpel haal een rolletje plankval. En nou, tastiek.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 Hij is drie dagen geleden ontsnapt uit onze inrichting. Wat? Ja, hij moet dringend zijn medicijnen hebben. Hij kan ieder moment gewelddadig worden. Laat me los! Laat me los! Laat me los! Hou tegen! Hou tegen! Laat hem niet lopen! Ik wil niks meer met hem te maken hebben, die ouwe smeerlouw. Ik heb je gewaarschuwd, Vlaamie! Nou, ga je geinig! Hou tegen! Gravelli opzij! En dat je uit het raam springt, oké. Okay. Maar sinds wanneer laat jij je baas niet meer voorgaan? <tog>